Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Het olielek in de Golf van Mexico is definitief dicht verklaard. Vanochtend voerde oliemaatschappij BP een laatste test uit om vast te stellen of de oliebron ook onder grote druk dicht blijft. En dat bleek het geval. Het olielek ontstond in april. In vijf maanden stroomde zo'n 800 miljoen liter olie in zee. In die tijd verloor BP 54 miljard euro aan waarde. De olieconcern kan zich nu gaan richten op de gevolgen van de olielekkage. Niet alle gelekte olie is afgebroken of opgeruimd. En het toerisme en de visserij leiden veel schade. In Heerenveen hebben onbekenden gisternacht uit een transformatorstation... een grote hoeveelheid koperen kabels gestolen. Door de diefstal zat een deel van Heerenveen een tijd zonder stroom. Een monteur ontdekte de diefstal toen hij de storing wilde verhelpen. De politie zegt dat het stelen van het koper levensgevaarlijk was omdat op de kabels in het station zo'n 10.000 volt spanning stond. De dieven kwamen het transformatorstation binnen door een deur te forceren. Later bleek dat ook uit een gebouw ernaast koper is verwijderd. Kennelijk werden de dieven gestoord, want een deel van het koper stond klaar voor vervoer. In de eredivisie heeft Ajax alleen de leiding genomen. De concurrenten PSV en Twente kwamen allebei niet verder dan een gelijk spel. Ajax versloeg Feyenoord in de Kuip met 2-1... en later op de dag bleef Twente steken op 0-0 tegen Heracles... dat de hele tweede helft met tien man speelde. Roda PSV eindigde ook dus in 0-0. De Andere uitslagen zijn Utrecht VVV 3-2 en NEC AZ 0-1.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 Oh, het is zo'n zaligheid, als je van de duinen glijdt, in zand voort aan de zee. Ikke. Schau maar, Heinrich, daar is dat Meer. Ik war hier vroeger, maar met geweer. Das ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch der Klasse bedeutet deutsches Bier. Als Lebensantwort. Anders mehr. Sieht wieder schön aus hier. Ah! Armin, hier! sieh da! Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania! Oh, Germania. Ja. ja, das kann ich Ihnen einfach quick sagen. Dan gaan ze daar de trap hef en dan slaan ze je links hem, dan lauven ze je uit. Dan lauven ze je er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de wie vroeger. Ja, ze kunnen weer aanvangen wens je voelen. Dan moet je ze wel van te even afklingelen. hè? <lacht> ja, afbellen. Eh, opbullen, <lacht> eh, opballen. <lacht> Ach, telefonieren, meiden ze. Ja, telefonieren. Maar waarom dan? Nou, eh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> Ach so ja, aber sei Vorsicht. Ja? Ja, es geht wieder los. Sollen Sie denken? Sie sind noch so müh von der vorige. <lacht> Nein, aber Sie sind äh, doch nicht kwaas, hä? Bitte? Kwaas. Was? was heißt kwaas? Nau, äh, Besch, Bosch, Bosch. Dus, beuze! Ja, beuze. Nee, wir zit nie beuze! Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied, van de heile Hollenhouten Hall, de Musmarijn. Hou <lacht> oh, je zal niet nou bewijzen dat ik niet beuze ben. Hou zo. So?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 Maar de gemeente Zandvoort heeft zelf gekozen voor handhavers voor bepaalde onderdelen. We besteden ook handhavingstaken uit, onder andere aan de Milieudienst Eimond. Die doet horeca-inrichtingen op het geluid vooral. De Milieudienst Eimond is onder andere ook ingehuurd door de gemeente om inrichtingen te controleren. Dus grote bedrijven.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 en de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op en dat zijn boas dus buitengewoon opsporingsambtenaren en die maken proces verbaal en dat wordt opgestuurd naar justitie en de bestuursrechtelijk wordt het namens uh, doet de eimel namens de gemeente zandvoort I'm stay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 Een, een herkenbaar logo voor elke boa moet zijn, zodat de burger ook kan zien, hé, hey, wacht eens even, dat is een boa, eh, die is ook bevoegd om eh, op te treden, dus ook eh, boetes kan uitschrijven. Uit Wat houdt de handhaving precies in in Zandvoort? Uh, handhaving houdt in om... Uh, te zorgen en uh, dat wij als wij uh, op de openbare ruimte zijn uh, controleren dat een, een burger uh, zich uh, gewoon netjes gedraagt en zich aan de wet en regelgeving houdt. Kunt u een voorbeeldje geven? Nou, uh, als wij uh, op uh, surveilleren en dan, uh, wij zien een overtreding van een, uh, van een burger dat wij er dan ook daadwerkelijk op, uh, op afstappen en de burger toespreken en, uh,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 You've done it all nothing left all gone and run away maybe you'll tarry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 en daar kan wel een handhavingstaak uit voortvloeien. En dan is het handig als je ook strafrechter kan optreden. Dus als bouwen zijn er. Dus hij heeft beide mogelijkheden. Ik ben in gesprek met Willem van Raan. Hij is uh, van de handhaving. Ik denk dat iedereen uh, dat wel kent. Meneer van Raan, welke vervoermiddelen gaan zij op pad? Uh, de handhavens beschikken over uh, één uh, dienstauto... En daarbij hebben ze ook nog uh, fietsen en uh, wij gaan nog dit jaar gaan we bijkteams instellen. Dus, uh, dat zijn de, ook de handhavers en noemen het een soort vliegende kiep. Uh, het voordeel van uh, bijkfietsers uh, is dat ze overal makkelijk bij kunnen komen. Ze kunnen op gebieden komen waar je niet met een auto kan komen.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 Uh, bij ons is het zo, veiligheid staat voor, op, voor ons. Veiligheid nummer 1, trek je terug en een roep uh, assistentie van de, van de politie. Wat is er gebeurd toen dat die meneer of vrouw uh, gewond raakte? Nou, wat er gebeurde is dat uh, een van mijn collega's iemand aansprak en op een overtraining. En uh, die man uh, of vrouw uh, die het ook deed.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 Ik ben van der Roosendaal van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. In ieder geval wat u nou net zegt, dat iemand gewoon van een klap in zijn gezicht krijgt, van de trap afvalt, en gewond raakt benen, naar het ziekenhuis moet. Wat doet de andere collega en welk materiaal hebben ze tot beschikking voor communicatie met de dienstverleners?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 Uh, dan uh, is het zo dat uh, de andere handhavers die uh, werken soms, uh, die hebben tachtdiensten van 9 tot half 5, maar ze hebben ook middagdiensten. Dan beginnen ze om 1 uur tot 10 uh, tot uh, uur. Dus inderdaad, dag en nacht is gewoon, uh, de handhavers zijn aanwezig in antwoord? Ja, uh, maar niet altijd dag en nacht, want uh, gezien de capaciteit die we hebben, dan kunnen we niet elk weekend uh, aanwezig zijn.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 Play. Ik van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Meneer Van Raan, hoe gaat de samenwerking met de politie precies? Nou, de samen met de politie is uh, dat ervaar ik als uh, heel plezierig. U uh, moet de samenwerking zien, uh, vooral met uh, horecadiensten. Uh, ook wij draaien uh, horecadiensten en uh, letten we, uh, ja, op allerlei zaken. Uh, Terrassen, gelaatsoverlast. Dan uh, hebben wij altijd een, uh, een briefing op het uh, bureau Hoge Weg met de horeca-commandant. Daar worden zaken besproken uh, waar we op moeten letten en uh, uh, wat we gaan doen op die avond. Uh, tijdens onze surveillance, uh, als we in het centrum lopen, dan is er uh, uh, behoorlijk contact met de horeca-commandant. Uh, mochten we assistentie nodig hebben, dan. Uh,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 samenwerking met de politie, met uh, ja, wasloop en hond op het strand, uh, ja wat dat betreft uh, loopt het uh, vrij goed.